I get up, I get up, get out of your lazy bed Before I count to three, step to it, baby I don't care anymore, you can sleep on the floor Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Japanse oud-minister van Financiën, die begin dit jaar bijna in slaap viel tijdens een persconferentie, is doodgevonden in zijn bed. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen sporen van geweld. De Japanse minister werd in februari wereldnieuws toen hij bij de G7 in Rome zat te knikkenbollen en nauwelijks uit zijn woorden kwam. Het leek erop dat hij dronken was. Hij sprak dat later zelf tegen. Hij zou last hebben gehad van medicijnen en een jetlag. Kort daarna moest hij aftreden. Eind augustus verloor de Japaner ook zijn parlementszetel. Nederland draagt niemand voor als toekomstig EU-president, zei staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken in met het oog op morgen. Hij wees erop dat premier Balkenhende, die vaak wordt genoemd voor die functie... heeft ontkend dat hij kandidaat is. Uit de woorden van Timmermans blijkt dat Nederland ook niemand anders voordraagt. Dat wil niet zeggen dat de EU-president sowieso geen Nederlander kan zijn. Als de lidstaten het niet eens worden over een van de voorgedragen kandidaten... is alles weer mogelijk. Tot nu toe is alleen de Britse oud-premier Blair officieel in de race. In Griekenland worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden... De kans lijkt groot dat de socialistische oppositie van George Papandreou de verkiezingen wint... ten koste van de conservatieve regeringspartij van premier Karamanlis. De premier zegt dat hij een nieuwe termijn van vier jaar hard nodig heeft... om essentiële maatregelen te nemen tegen de economische crisis. Maar de populariteit van Karamanlis is de afgelopen weken fors gedaald door een reeks financiële schandalen. Bovendien lijken veel Grieken niets te zien in zijn plannen. De premier wil vooral bezuinigen, terwijl de socialistische oppositie juist wil investeren... Het weer voorlopig nog stormachtig langs de kust en enige tijd regen. In de loop van de dag neemt de wind langzaam af. Er komt dat zon en in het noorden blijft het buiig. Middagtemperatuur rond 15 graden. Dit was het animationeel. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. ZFM